Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel gaat het vandaag over de belangrijkste banen van de EU. Na de verkiezingen van begin deze maand is er een hele stoelendans op gang gekomen. Meerdere topfuncties moeten opnieuw worden ingevuld. Bijvoorbeeld de voorzitter van het Europees Parlement, de buitenlandschef van de EU en de belangrijkste van allemaal, de voorzitter van de Europese Commissie. Er zingen al wat namen rond, vertelt deze hoogleraar. Antonio Costa, uh, hij gaat de voorzitter worden van uh, uh, de Europese Raad. Uh, dus Van der Leyen, uh, Antonio Costa en Kaya Callas, dat zijn momenteel de, de, die drie namen die echt uh, altijd worden genoemd. De partijen die achter de schermen hebben onderhandeld lijken er wel zo'n beetje uit te zijn. Uiteindelijk gaan de lidstaten erover volgende maand wordt erover gestemd. Door extreme hitte zijn al zeker 600 mensen omgekomen in Pakistan. Het is daar een stuk warmer dan normaal... met een gevoelstemperatuur van zo'n 50 graden. De hittegolf duurt nog een week. en Daarna dreigt er weer een ander weerprobleem. Het regenseizoen. Dan kan het behoorlijk losgaan daar. En het is een heerlijke dag om vrij te zijn, ook voor de spelers van Oranje. Ze hoeven vandaag niet te trainen omdat ze dinsdag pas spelen tegen Roemenië. Ze kunnen dus genieten van het zonnetje, net als mijn collega Thierry die het team volgt. Nou, in ieder geval voor de spelers van Oranje een ideaal moment... om even alle negativiteit te vergeten, achter zich te laten... en weer met frisse moed richting de Roemenen te gaan. Ja, en even verder vooruit blikken. Als Nederland de wedstrijd tegen Roemenië wint en de kwartfinale speelt... kan het zomaar zo zijn dat we een team tegenkomen... waar Oranje dinsdag nog van verloor. Want van Roemenië winnen, dan wacht in de kwartfinale... de winnaar van Oostenrijk tegen Turkije. Dus mogelijk kan Oranje dan dus wraak nemen... Tegen de Oostenrijkers. Ja, maar eerst dinsdag tegen Roemenië dus. Die wedstrijd is in München en begint om zes uur. Het weer nog. Opnieuw een zomerse dag met af en toe wat wolkjes. En in het binnenland kans op een lokale bui. Maar vooral blauwe luchten en veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 The day the grass that was green is now. Another try to sing. I'm about it before you leave. My body's got a brand new swing. If you want to do your own thing, I hear what you're saying. You can play it.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 Gewoon een spel Ik heb je aangehoord Maar Niets gedaan Totdat je zei Nou dan vaarwel Langgeslagen heb ik op weg gezeten Toen jij de deur al gesmeten, Zomaar Ik heb je zomaar laten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 Nothing left to say Love will find us The past behind